Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is op meerdere plekken in ons land een enorm drugsonderzoek aan de gang. Vooral in Brabant is de politie er druk mee. Momenteel zijn we met zo'n ruim duizend man bezig met deze politieactie. Uh, op meerdere locaties zijn zij aanwezig. En Daarnaast hebben we ook nog deze ochtend uh, in Oefeld een drugslab in aanbouw aangetroffen. Dat betreft dan een drugslab voor het maken van uh, en produceren van synthetische drugs. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. De grootste actie is in Eindhoven. Daar worden woonwagenkampen... doorzocht en ontruimd. De politie... is er waarschijnlijk nog de hele dag mee bezig. In Bergen-op-Zoom is een trein... dwars door een bus gereden. Die stond op een overgang. Waarom is niet duidelijk. Er zaten geen reizigers in de trein... en bus. Niemand raakte gewond. Ook de buschauffeur stond er buiten toen het gebeurde. Door de aanrijding... aanrijding rijden er voorlopig geen treinen... tussen Bergen-op-Zoom en Roosendaal. De Mallorca-zaak... waarbij Carlo Heuvelman omkwam... nadert zijn einde. Vandaag horen... De de verdachte de strafeis van het Openbaar Ministerie. Verslaggever Jozefine Trehi is erbij. Negen jongens staan terecht in deze zaak. Zes daarvan worden verdacht van poging tot doodslag. Ook in eerdere gevechten op die avond op Mallorca. En drie jongens worden verdacht van openlijke geweldpleging. Over een maand doet de rechter uitspraak. En dit zit er over een maand ook weer aan te komen. En de Grammy voor Album of the Year goes to. En de Grammy goes to. En de Grammy goes to. De Grammy's, dus een van de belangrijkste muziekprijzen van het jaar. Het moment om als artiest bij te zijn, zou je zeggen. Nou, niet voor The Weeknd en Drake, die hebben aangegeven niet te komen. Ze vinden de prijzen oneerlijk en daarin staan ze niet alleen. Ook Taylor Swift en Justin Bieber vinden het maar een corrupt boeltje. Het is trouwens niet voor het eerst dat The Weeknd en Drake zich van de lijst voor het genomineerde hebben laten halen. Drake doet al sinds 2017 niet meer mee. Het weer, nou in Los Angeles regent het over een maand dus weer prijzen. Hier regent het gewoon. Vanmiddag droogt het vanuit Zeeland wel weer op. Temperaturen tussen de 17 en 21 graden. Morgen begint mistig, later is er weer zon en het wordt dan een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de AMB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht rijdt het verkeer langzaam. Tussen Maarsen en knopend Oude Rijn 4 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Rainbow Radio Zandvoort. Welkom, my dear, dear friends. Let the party begin.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 Verleggend. Optimaal. FM Weet je wat mijn moeder vroeger altijd zei als ik een kwaaie pui had? Kind, zijn moeder altijd. Onthoud maar goed. Zijn wat je ook doet. Moeder je moeder altijd.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 hele leven is een lange rij verandering. Kijk, zijn mijn moeder altijd Een optimist, zijn mijn moeder altijd Die zich vergist, zijn moeder altijd Die heeft beslist wat minder last van tranen dan een chagrijn Zijn moeder altijd Zo'n fles azijn, zijn mijn moeder altijd Die nooit iets fijn of leuk of mooi kan vinden Want de mens is mooier als die lastig Minder last van tranen dan een wijn. Zo'n fles zijn die nooit iets fijn of leuk of mooi kan vinden. De tijd gaat gebruik haar wel. Maak Dit was Robert Long met Zijn Mijn Moeder Altijd. Welkom allemaal, het is weer tijd voor Rainbow Radio Zandvoort. De heeft geklonken, dus we gaan weer lekker...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 In Friesland. Dat is uh, inderdaad ook een de bijzondere. In Friesland, inderdaad. Uh, even kijken, ik heb dat nu niet helemaal voor me staan. Maar ik denk... ja, er is, er is, ja. Ze hebben in Friesland besloten om een site eigenlijk uh, te openen. En dat oh, is ja, dan uh, dat de regenboogvlaggen ja. voor Friesland. Maar het is niet alleen maar in Friesland, het is over de hele hele uh, Heel, Nederland. Nederland, heel ja. Nederland, inderdaad. En dan kun je dus virtueel.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 I'm yeah.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 Nou daar, dan laten. I've been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 wat er allemaal te doen is in Hoofddorp komende week. En uh, ik hoop dat het gaat lukken. Zijn we zover, Jelmer? Ja, ik denk dat we zover zijn. Hey, Hé, ja. Nou, geweldig. Oh, hey. Fijn, maar Het is uh, toch nou, een beetje... Ons, onze technicus is uh, uitgevallen. Dus uh, jammer. is uh, heel bekend met de techniek hier. Maar het, toch, uh, was het normale gang van zaken uh, was niet uh, werkend. Dus was het defect.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 Vanaf, oh, ik heb de uitnodiging niet voor me liggen. Vanaf, twee, twee, drie, ik weet niet uit mijn hoofd. Sorry. Even kijken, ik, of kan even ik hem kan vinden. Uh, even aanpassen. Uh, even kijken. Ja. Ik heb toevallig mijn verkeerde mailadres openstaan hier. Ja, ik heb het hier. Ja? Het is, even kijken, oh nee, wacht.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 No trips round the sun, yeah.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 Ja, kunnen we daar niet altijd meer zo goed tegen. Omdat natuurlijk nu alles moet mooi zijn. En, ja. en jong en geweldig. En ja, dit, het aftakelen zeg maar. En, en het daarbij aanwezig durven zijn. Maar ook, ja, dat we met elkaar nog... Al is het in kleine woordjes over hebben. Ja. Het is zo'n deel van het zijn. Ja, maar dat is ook weer mooi. Vind ik. Ja, het, het, was kan het de, ook weer de laatste, Ja, de laatste periode delen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 Zelfjes, want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 Vivre seul, on se fait du cinéma. On aime un souvenir, une ombre, n'importe quoi. Pour ne pas vivre seul, on vit pour le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 reversé فالance mais on n'a jamais fait un cercueil il de place